Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister van Engelshoven van Onderwijs gaat het leenstelsel voor studenten onderzoeken. Dat zegt nadat de Partij van de Arbeid vanochtend heeft aangekondigd niet meer achter dat leenstelsel te staan. Waardoor een kamermeerderheid nu tegen is. Van Engelshoven wil erachter komen welke studenten worden belemmerd door het leenstelsel en wat daaraan gedaan kan worden. Opnieuw is het ziekteverzuim in de zorgsector licht toegenomen.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 In de loop van de dag wordt het overal droog en breekt soms de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen eerst nog wat zon, maar vanuit het westen raakt het snel bewolkt en dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog altijd file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes.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 Zandvoort Zom. heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort een zomerheer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 Ook ik had het graag weer eens anders gehad Dat ik met een kon in een pilaatje zat Maar nu word ik kloof en al is het weer mooi Ik voel me gelukkig, Ik zit nog een droog. Ik voel mijn koning Al ben ik niet vrij Het is maar een Lang van het ooit nooit de wind, illusie die geld geeft breekt altijd weer stuk. Van veel kun je kopen, maar niet. Staan. En of hebben het leef wat mensen. We krijgen toch al in ons deels van verdriet. En onze te gelukkige tenoor. Wat maakt het dan uit of je rijkomt vergaard? Steeds meer wil zitten en altijd maar spaar. Geen z is er voorbij, komt voor ieder tijd, Dan neem je niet mee. Je bent alles geweest. Ik kom een koning, al ben ik niet erbij. En is maar een beetje mijn die Voor mij zijn de regen en armen bereid. Verlang van het moois nooit verbeel. Illusie die Want veel kun je komen, maar niemand geluk. En ik ben gelukkig, al ben ik niet rijk. Niet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 Sportiviteit en al je wilde haren kwijt, mijn ridder van het eerste uur. Jouw slank figuur werd op den duur het wel gedaan. Na van de goed geslaagde suikerman. En jij hebt niets waarin een vrouw nog poëzie ontdekken zou. En toch was jij de eerste maal.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 Een premier op zijn retour Je komt naar huis toe elke dag Een moederman vol zelf En geeft een lauwe kus uit zijn leur Jij eens mijn vurige charmeur Mijn general de bergerac Wens dat ik vlensjes voor hem bak Wat werd je burgerlijk banaal Mijn ideaal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 zijn buikje rond en vent Maar als een koninklijk bestaan Is hem slecht vergaan Want zijn hart kende slechts armoed En voor men het ook beziet, Is liefde gaat ja, het niet Nee, nee, nee, nee, nee, Dan gaat het niet Hij de hopen geld deelt door slimheid en geweld. Rijken was zijn nog doel, maar zijn hart bleef koel. Niet verwanden, beelds voor meisje, dat u haar lippen wiet, Want onder liefde gaat het niet, oh, nee dan gaat het niet. En zo werd hij schattenrijk, had hij van zijn sluwheid blijkt. Steden weg, een mens op pad. Wat dan even straf, maar het eind was de gevangenis, want verraad bracht hem te niet. En achter tralies leef men niet, oh nee, dat leef men niet. Jan, die u niets meer bieden kan, dan die ene wijze raad, moet u voor het kwaad. Houdt u van een vrouw, wel vrouw, dus het, als ze u ook aarde ziet. Want zonder liefde gaat het niet, nee dan gaat het niet. En zie hier het eind van het lief, zonder liefde gaat het niet. Heb je steeds kan ander lief, heb steeds lief. Verdi. Met zonder lief gaat het niet. En daarvoor Tante Leen met Mijn Ideaal. En de volgende dame is Jacoba Adriana. Horstelle, roept naam Conny. En vooral bekend als Conny van der Bosch. Geboren in Den Haag op 16 januari 1937. En overleden in Amsterdam. Op 7 april 2002 was ze een Nederlandse zangeres. En ze zong een overwegend Nederlands repertoire. En u hoort er nu... Conny van der Bos met Sjaakie van de Hoek. Ik zeg geen souda's.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 Daar staat de haringtenten, en daar de wafel bent. Een kopje koffie die zijn wega niet kent Daar staat de tierenmente voor een losse centje Met een vrolijk lied Alles gonst en alles er, alles trilt en alles lever Ruisend vonken spatten, net een fontein Wat de looplijn, wat de looplijn, wat de looplijn Wat de looplijn, wat looplijn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 Dan we we er lollige dag dag van maken, hoor. Een oh, oh, oh. <laughs> lollige dag is ook een af <laughs> Ja, je merkt op je verjaardag Makro. Lola want dan is het zo'n gezellig festijn. Zo knusjes en... Nee, dit moet je meemaken, zegt zo'n verjaardag. Dat ik iedere week jarig ben. Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis...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 We vechten rond de stormaren mee, donen wapens breien langs de En dan is en Laten we voorgaan in goed vertrouwen. Samenwerken in de grote lijn. Al de grenzen, gebieden gebied te iets te lang op ons volksbestaan. Vlugger handelen, dat zij onze lezen. Snelle hulp in dubbel, denkt eraan. Van velen onverlust verlaten is de eerste plicht die dit vervult. Alle moeten wij een offer brengen, achterblijven worden niet gedeeld. Dus met inzet van ons hele wezen stellen wij een het malenberg. Als het pijn de steden zijn gerezen, hoeven wij volkomen dat dit volk.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 en als uw programma aandenkt van uh, ik heb een stukje gemist, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 smiddags. Gaan we dit programma nogmaals herhalen voor de liefhebber. En de volgende artiest is Peter van Os. U hoort hem met de jong. Wen zijn wij beiden zijn te jong. De jong omliepen. Maar niets is minder waar. Wij weten van elkaar. Dat wij de samen doortreven zullen gaan. Wat men van onze liefde zegt. Wordt straks door jou en mij willen. Met trouw als aan de pand. Al Maar niets is minder waar. Wij weten van elkaar dat wij de dus staan door het leven zullen gaan. Wat men van onze lieden zijn.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 In de jaren 50 en 60 was hij bekend in Vlaanderen. En groot hij ook internationale bekendheid. In de decennia daarna gold hij vooral als oprichter. van een entertainer. in het naar hem vernoemde pretpark Bobbyaanland. Wat nog steeds volgens mij bestaat. Of hij de tegenwoordige Walibi. Hij volgens mij heet het nog steeds Bobbyaanland. Ja, ik ben er uh, ooit één keer geweest. toen ik nog een hele kleine jongen was. U hoort hem nu aan schoepen met. Ik ben boos op de maan. Ik ben boos. Op de maan aan de hemel, want zij lacht net als zij vroeger deed toen je zei: Ik hou maar alleen van jou en deel al je lief en je leef Ik ben boos op de maan. De hemel, want zij is even trouwloos als jij. Ik ben moe gesmeerd, en mijn hart dat breed, zij schijnt onbewogen daarbij. Ik ben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 En ik liep me lachen.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 De groep van mijn tante, de groep van mijn tante is een plezante, Ze lijkt op door een steen. Ze heet Martine, ze drie Het Is daarom dat ik erger zie. Ze gaat naar bed met portret van denke. Ben met mijn tante dame in mijn schik Zij is bekend, ja meer bekend dan ik. Loop ik op straat of zit ik in een trein roept daar iedere man of vrouw hoe gaat het met je dan nou? en ik zing dan lachen dit vervelend de groeten van mijn tante, de groeten van mijn Het is een plezante ze lijkt op door de ze heet Maria ze eet voor is daarom dat ik erger zie ze gaat naar bed met voor van Betty het is gierig en dat maakt me woest. Laatst vond zij een zak met droppjes voor de hoest. een stem die elke weerstand snuikt. Slaap er nog maar ben en zorg dat je verkoken bent. Zonder al die droppjes gebruikt. De roepte van mijn tante, de roepte van mijn tante, die is donkere de tante, je lijkt op door de steen. Ze heet Marie, is een heet van drie, die daarom dat ik er zie, ze gaat naar bed, maar voor het van ben je. Ik zat op een bankje in een mooi plansoen, een meisje te kussen, zoals zo veel het doen. Toen kwam een agent, die die steeds het meisje aan, Lachend, zei hij, wel een vriend. vindt dat is, dat weet ik niet, maar je tante is het zeker niet. De broerse van mijn tante, de broerse van mijn tante. is, een is, ze lijkt op door het is, die is, die is, die is, die is, is, Vreselig verstrooid. Mijn ons pyjama uit de het raam gegooid. dat was mijn oom niet naar de zin. Ook wat mijn oom geklaagd. Zijn pyjama lacht op haar. En hij zelf dat er ook nog in. De groeten van mijn tante. De groeten van mijn tante. Het de de is de Ze leeft toch zo. Ze heeft maar een Het daarom ik heer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 het programma nogmaals herhalen. En uiteraard volgende week, eh, dinsdag, ben ik er weer... ...met een lekker bakje koffie tussen 11 en 12. Ik wens u nog een hele fijne week. Nog een paar stukjes muziek te gaan. Zometeen nog eh, Han Hollander met zwemlied. Maar eerst die trio Reis met Maandje Boven Havana. Ik zeg eh, misschien tot volgende week. En anders tot ziens. Maandje Boven Havana. Lachte naar jou en naar mij. Zwaan je bovenaan vandaag, kende. De kaart is onze kleine natie. Toch worden we op sportgebied door land geacht. Door luchtvaart en door voetbalsport, maar ook door de prestatie. Want zo zo'n omruchtig zwemmendeel van sterke zwak geslacht. Wat maakten in de laatste tijd de Nederlandse vrouwen? De Nederlandse sportnaam weer bij iedereen bekend. Wat wisten ze al zwemmen om ze drie hoog te houden? Wat zijn ze meesteressen van het ochtend? In een zwemmen is ons leven zwemmen onze lust nooit wordt door het water het uur geblust. laat ons zwemmen streven man zowel als vrouw nieuwe glans te geven Nederland rood met blauw